Zes uur. Michelle Veldkamp met het NOS Journaal. De terrorist die vorig jaar in Nieuw-Zeeland aanslagen pleegde op twee moskeeën... is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslagen in Christchurch vielen 51 doden. De dader, Brenton Tarrant, zond de beelden van zijn moordpartij live uit op Facebook. De Australiër maakt geen kans op vervroegde vrijlating. Het is de maximale straf in Nieuw-Zeeland. Het is voor het eerst dat die is opgelegd. Tot diep in de nacht hebben de regeringspartijen onderhandeld over het derde coronasteunpakket en de begroting van volgend jaar. Premier Rutte is tevreden, maar wilde er inhoudelijk nog niets over zeggen. Gisteren lekte al delen van de plannen uit. Zo komen minder bedrijven in aanmerking voor loonsteun en krijgen zelfstandigen te maken met een vermogenstoets. In de VS is voor de vierde keer dit jaar doodstraf uitgevoerd door de federale overheid. Dat is meer dan in de afgelopen 56 jaar bij elkaar opgeteld. Een man van 38 kreeg de doodstraf voor de moord op een meisje van 9 en haar oma. Hij werd geëxecuteerd met een injectie. In de VS kwamen federale executies jarenlang zelden voor. De laatste voor dit jaar was in 2003. Morgen staat er nog één gepland. Van alle natuurbranden die wereldwijd ontstaan wordt 75% veroorzaakt door mensen. Dat schrijft het Wereld Natuurfonds in een rapport. Ook zijn de bosbranden vaak heviger en duren ze langer. Het jaar 2020 dreigt volgens het WNF opnieuw een recordjaar te worden. Behalve voor de natuur zijn de gevolgen voor mensen ook groot. Naar schatting sterven jaarlijks 340.000 mensen vroegtijdig als gevolg van de rook van bosbranden, zegt het WNF. Treinreizigers kunnen vanaf 2024 sneller van Amsterdam naar Berlijn en Brussel reizen. De NS wil dat jaar nieuwe treinen inzetten. Verder wordt onder meer de dienstregeling aangepast. Ook het overslaan van een aantal stations moet tijdwinst opleveren. Met de plannen van de NS in 2024 zouden beide reizen een half uur korter kunnen. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt en kan er een enkele bui vallen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort, vind je op www.zfmzandvoort.nl of ZFM Text TV. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM nu opstaat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 FM Die van 106.9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 It's a shame but I'm giving you back your name Yeah Yes I'll be on my way I won't be back to stay Oh in FM. Met een hoofdletter zet. Van Zon, Zee, Zamfoord en Zumfries.